Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een brand en een explosie in een restaurant in Tsjechië... zijn zes mensen om het leven gekomen. Ook zijn er acht gewonden. Het gebeurde in het centrum van de stad Most, in het noordwesten van het land. Volgens ooggetuigen ontstond het vuur toen een gaskachel omviel... waarna een gasfles ontplofte. De vlammen verspreidden zich daarna snel. Zo'n dertig mensen wisten op tijd uit het restaurant... en de aangrenzende gebouwen weg te komen. In Rotterdam zijn afgelopen nacht ook zeker drie explosies geweest bij woningen. Twee waren in het zuiden en eentje in het noorden van de stad. Voor zover bekend is er alleen materiële schade. Bij één pand ontstond een bedreigende tekst op de muur. Vorig jaar waren er tot half december in heel Nederland ruim 1200 incidenten met explosieven. Ruim vijf keer zoveel als in 2021. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van zwaar illegaal vuurwerk zoals cobra's. De Syrische de facto leider Ahmed al shara heeft de pas aangetreden Libanese president Joseph Aoun gefeliciteerd met zijn aanstelling. De buurlanden hadden onder het bewind van de gevluchte Syrische president Assad een gespannen verhouding. Assad werd jarenlang gesteund door de Libanese militie Hezbollah. al shara zei te hopen dat er een nieuw hoofdstuk kan beginnen in de betrekkingen tussen Syrië en Libanon. De natuurbranden in Los Angeles hebben inmiddels al 16 levens geëist. 13 mensen worden nog vermist. De branden woeden al sinds woensdag en het lukt de brandweer maar niet om ze onder controle te krijgen. In het rampgebied zijn bijna 7500 brandweerlieden actief. Ook brandweermensen uit buurland Mexico helpen mee. Het weer, de dag begint op veel plaatsen met een graadje vorst. En er trekken vrij veel wolkenvelden over het land. De eerste uren kan het nog plaatselijk glad zijn. Vanmiddag nu en dan de zon. En bij weinig wind worden het dan tussen de 3 en 6 graden. Morgen zijn er geregeld zonnige momenten. En het wordt dan niet warmer dan 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de Ring van Amsterdam, de A10 Noord, richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Amsterdam Tuindorp en Afrit Volendam staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM.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 Denk aan de buren. Ja, zuster, nee, zuster. Zijn heerde de muren. Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen.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 Elke week beschikbaar gesteld op Kortrijden. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En als opening, dat zei ik net al, Louis Davids. De volgende artiest is uh, Ludwig Adel Maria Jozef Roepnaam Louis Neefs. Geboren in Gierlen op 8 augustus 1937. Overleden in de december e hij was een Belgische zanger en een voorvechter van het Vlaamse lied en de Vlaamse kleinkunst. En u hoort hem nu met een opname uit 1969. Louis Naves met Jennifer Jennings. Londen staat, lag stil te dromen in de zon. Van zee te dromen in de zon rondom mij. Langsheen de zomer van het gazon, stonden de bomen in de zon er zalig bij. En toen kwam jij, Jennifer Jennings, en danste lief als de lente voorbij. Jij kwam, Jennifer Jennings, en blauwe ogen die lachten naar mij. Naar mij, alleen naar mij. Jij hebt mij toen meegenomen door de stad. Langsheen de dromen die je had, zacht als zij. Teg voor me. Lekker in je mooie witte huis Denk maar niet te veel Aan al die verre kusten Waar uw jongens zitten Eens en ver van thuis Denk vooral niet aan die 46 doden Die vergissing laatst Met dat bombardement En vergeet het vierde Van die tien geboden als goed christen zeker kent Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten Eenzaam stervend in de verre tropennacht Laat die bleke pacifisten klik maar praten Meneer de president Slaap zacht Droom maar van de overwinning de zegen, droom maar van een mooie vredesideaal dat nog nooit doorbloedig, moorden is verkregen. Droom maar dat het u wel lukken zal dit ditmaal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken. Hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langstein zult trekken. En geloof van al die dan geen woord. Bajonetten met bloedige gewesten. Houden ver van hier op uw de velde. wacht. Voor de glorie en de de je Westen, meneer de president, slaapzaak. Schrik maar niet de erg wanneer u in uw dromen al die schuldeloze slachtoffers ziet staan. Die daar gins bij het zijn omgekomen. En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan. En u zult toch ook zo langzaam wel weten dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld. Die het gloed en de ellende niet vergeten En voor wie nog steeds een mensenleven telt Droom maar niet te veel van al die mooie mensen Droom maar meer van overwinning en van macht Denk maar niet aan al die vrede Svensen, meneer de president Twee stukjes muziek van uh, Bouwde de Groot. Als eerste hoorde we u wel trusten, meneer de president. Ja, voor, uh, daarachteraan moet ik zeggen hoorde u. houden uh, wij de groot met verdronken vlinder. Steve Mzandt wordt de volgende artiest. Komt ook niet uit Nederland. Net even over de grens. Het is Anne Christie. Geboren als Christine Lennerts. Geboren in Antwerpen op 22 september 1945 en overleden in Jette 7 augustus Dag Was een Vlaamse zangeres en ze werd bekend met nummers als Gelukkig zijn, Roos, Dag, Dagenman. In die laatste hoort u nu Annie Christie, maar eigenlijk Annie Christie moet ik zeggen met Dag. De man. Je boek je krant, je sigaret. Je warme stoppen naast ons bed. En je pleziertjes eens per week. De puil in helemaal week. Je scherpe woorden aan het De woorden wende vriendelijkheid waarmee je af. Dat is geen pretje, ik weet er alles van. Ben je bedrukt verzetje, maak er van wat je kan. Als je het geluk wilt zoeken, het hangt aan een zijde draad. En je succes wilt boeken, luister dan aan mijn raad. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je toch goed. Vervul zo nu en dan hun liefste wensen. Een beetje levensvrucht schenkt ieder moed. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je toch goed. Zo nu en dan hun liefde wensen. Het spreekwoord zegt: Wie goed doet, goed ontmoet. En heb je niets te schenken? Heb je nog geld en nog goed? Kan je wilt dat bedenken? Troost brengen waar het moet. Mooie gedachten daarom.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 Drummer van de man, daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echt een leuke pen. Heel ja, de drummer speelt en breekt, zij wordt in de hart een steek. Wie is Loesje, wie is toch dat snoesje? Loesje is het snoesje van de drummer van de ben. ...was Het uh, Ramblers Dansorkest... beter bekend gewoon als de Ramblers, met I is Loesje. En daarvoor hoor u Bob Scholten met een opname met 1936. Breng eens een zonnetje. CFM Zandvoort, lokale oproep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld op kortdraaier. Daar nou, bedankt ik me hartelijk voor. Ik klink een beetje beroerd, want ja, ook ik uh, ben nog stip voor is al, Vanaf uh, de kerst is het en uh, ja, het, het schiet nog niet op. Maar gelukkig is het nog niet zo erg als in uh, België. Want in België hebben ze vorige week uh, het vriendelijk verzoek gedaan... dat mensen mondkapjes weer gaan dragen. Sivam Zandvoort muziek, daarvoor zit u aan uw radio. De volgende artiest is Man Nelens. pseudoniem van Cornelis Pieters. Geboren in Amsterdam, 16 december 1919 en al overleden Op 8 oktober 1993 was een Nederlandse zanger van het levenslied... En hij begon als, bas, uh, als bassist... en werkte vaak samen met uh, de zwager-accordionist Johnny Meijer. En u hoort hem nu, man samen met uh, Johnny Meijer, Als op het Leidseplein. Als op het Leidseplein... de lichtjes meer eens branden gaan... en het is gezellig... op het asfalt in de stad... en bij het Rinozijn... De blinden voor het raam vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje lieve schat. Zo arm in arm jij en ik. Lachende naar alle kant. Als kinderen zo blij. Omdat het licht weer bracht. Als op het Leidse plein. De lichtjes weer eens branden aan. Dan gaan wij kijken naar het sprookje die verschaalt. Maandje in haar volle luister is weer present. Laat mij zien hier in het duister hoe mooi je bent. Samen zitten wij te dromen hier hand in hand. Wat eens het licht weer brand als op het plein? De lichtjes weer eens branden gaan En het is gezellig op het asfalt in de stad Wij het Ido zijn de blinden voor het raam vandaan Dan gaan wij kijken naar het sprookje die verschaalt Als kinderen zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het Leidse plek lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan wij kijken naar het sprookje die verschilt.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 Trace heeft een Canadees, oh is de meisje in de stad, Trace heeft een samen in de jeep en dan voor gas. Al zijn tijd dat Engels lang niet mis is, wil ze toch graag weten waar de kist is. is. In de zat, dees heeft een geest. O, wel is de meisje in de zast, dees heeft een kat. Samen in de diepe dan volgas. Al vindt zij dat Engels lang niet mis is, wil ze toch graag weten waar de kist is, geweest. Al vindt zij dat Engel lang niet mis is, bij onze dolgraag reden waar de kist is erin. De liedjes van de leer, Ze zijn nog niet versleten Dan gaat hij nog een keer Bij ons in de Jordaan And pick it De meesten, die zijn er voor het voor, wij heeft de wel zijn gaten, maar de meesten zijn niet op ik kan ze niet vergeten. De liedjes van de leer. Ze zijn nog niet versleten, daar gaat hij nog een keer. Wie het ik? de steeds ook is, de bruine had gedaan, alle bruimen liggen te samen. Wie het of de steeds ook in, de bruine had gedaan, iedere bruin ligt in de snij. Heb het geproefd, maar dat is ongezond. Je krijgt het samen. Wie het zet op, de op, op de brein, in, de bruine papje dan iedere print ligt in de zem, bij wat en apparijes, al met dieren waaien. hier, bij wat en apparijs, gaan we met de vroege valt, met hem er in de fasje, ik heb een in. Rij, rij, rij, Je moeder, die vertelt het jou direct Wanneer je vader zo'n een had, was hij blij Want dan blijft ze voor langer in de klei, Wanneer de armen en de rijken In hartstikke naar de avond stijken Dan zijn we allemaal zo blij, het vader God Zien we ze even beeld in de havenrot Dan gaan we aan Delen, dan is het feest voor groot en klein. Want in september moet je vol een uitje in onze Amsterdamse hart zijn. Als de Jordaan met zijn oude westen. In mijn joppele Jordaan als zie die er In het te vlaan Zo zou het zijn gegaan Als ik Jordaan In de schelde stad zou staan Ik kan ze niet vergeten De liedjes van de leer. Ze zijn nog niet versleten daar gaat hij nog een keer Bij ons In Jordaan Zie je jongens in de muilen dansen gaan, als ze bij ons. In de Jordaan, waar de bloemen voor de ramen staan. En de Amsterdamse humor loopt voor haar, zolang de leven in de vrij Je hoorde Johnny Jordaan met Ik kan ze niet vergeten... met, Lee, met al zijn mooie liedjes. En daarvoor hoor uh, je Trace, heeft een Canadees. En zoals ik al zei, net hoor je Johnny Jordaan. Johnny Jordaan, pseudoniem van uh, Johannes Hendrikus van Muschel. Was geboren in Amsterdam op 7 februari 1924. Al daar overleden op 8 januari 1989. Was een Nederlandse zanger en vertolker Maar natuurlijk het levenslied. En hij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam... En natuurlijk in het bijzonder over de Amsterdamse Jordaan. En ik heb nog een stukje van Johnny Jordaan. Namelijk allemaal op de pof. Luister u maar. Allemaal Een auto, een dure en heel chique Hij zei gewoon de auto van honderdduizend piep Maar s'avonds zei zijn dochter, wat zeg je van zo'n veent Wat moet die met een auto, die ouwe heeft geen cent. Jaren een aardig centje nog. Toen kocht mevrouw een bankstal Van 1800 op. Toen heeft het hele straatje Bij ons er En heel gaf in Ik ben er als kindje geboren. Ik heb er gestoeid en gespeeld. Goal! See <laughs> you En dat waren Willy Alberti en Johnny Jordaan met O zwarte zigeuner. Daarvoor hoorde u Willy Alberti solo met Aan de Voet van de oude Wester. En tot zover ook uh, deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Een uurtje kort. Zometeen ZFM Jazz. En uiteraard als u het programma gemist heeft. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. En ik heb nog een paar plaatjes te gaan. Onder andere die grote platen als je voor een dubbeltje geboren bent. Maar eerst wordt die august laat Geboren in Tilburg op 16 september 1882. En overleden in Tilburg op 14 februari 1966. Als een Nederlandse zand en humorist. En hij ontwikkelde zich via de amateurschool en talentjachten tot humorist. En samen met zijn stadgenoot Adrian van Ierland... vormde hij een duo. En in 1910 maakte de Laat en van Ierland... enkele plaatopnames. En vanaf 1911 ging hij solo verder. De Laat zou in totaal ruim 350 nummers op plaat hebben gezet, onder meer met de begeleiding van het bekende dansorkest Ramblers, die u dus straks gehoord hebt met wie is Loesje. En u hoort hem nu augustus de Laat met een opname in 1936. Het is breng eens een zonnetje. En dan wens ik u nog een hele fijne zondag. Veel plezier met CFM Jazz. En misschien tot volgende week. Ik zeg tot ziens. Het leven dat is geen pretje. Ik weet er alles van. Ben je bedrukt, verzet je. Maak van wat je kan. Als je geluk wil zoeken. Maak aan een zijden draad. En je succes wil boeken, Luister dan naar een rat. Breng eens een zon. Zit te zien, doet je dat dan goed waar zo nu? En daar komt het hier om aan, kun je aan anderen geven, en doe het volgenspond man. Breng eens een zonnetje, onder de mensen een blij gezicht te zien. My name's on, on the Zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je dat voel. Harvel zo nu en dan, een liefde wensen. Het vreewoord zegt weer goedkoop goed, goed. We leven de tijd van de leer. Dat zandvoer.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 Die geloven nimmer aan hun lot, Ploeteren en sappelen en schouwen zich kapot Ik zeg mensen, denk toch steeds bij alles wat je doet Komt altijd zoals het komen moet Als je voor een dubbeltje geboren bent Bereik je nooit een kwartje Of je Grieks Latijn of twintig talen kent Gerust het leven uit je Je je dat je aan de touwtjes trekt Maar nog het leven smijt je heen en weer Als je voor de dubbeltje geboren bent Bereik je nooit een stuivel meer Zelden vind je iemand die den zin van het leven kent Je kunt zo gelukkig zijn als je tevreden bent Waarom zoek je het geluk steeds in een ververschiet Ligt vlakbij je en je ziet het niet Als je voor een duchtje geboren bent Bereik je nooit een klantje of je Grieks, Latijn of twintig Hallen kent Gerust het leven paardje, Je, je verbeeld je, dat je aan de touwtjes trekt Maar of het leven smijt je heen en weer Als je voor een je geboren bent Bereit je nooit een van meer